De politiedienst stelde vandaag voor dat ze een nieuwe asielaanvraag mogen indienen, maar de 33 Somaliërs vinden dat niet voldoende. Frankrijk voert op 1 januari een belasting in op frisdranken met suiker of zoetstof. De maatregel is bedoeld om overgewicht tegen te gaan. Er waren bezwaren ingediend, maar het constitutionele hof heeft die van tafel geveegd. Volgens de critici is de cola-tax alleen bedoeld om de schatkist te spekken, omdat de maatregel ook geldt voor alle light-frisdranken. Light en Producenten bekijken nog of ze de belasting volledig doorberekenen aan de klanten. De regering in Frankrijk hoopt met de maatregel bijna 300 miljoen euro per jaar op te halen. Het weer, vannacht in het noorden van het land buien en stormachtige wind. Het wordt 5 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt en in de loop van de dag steeds meer buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is maximaal 8 graden. Dit was het en wij heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. CFM. Dit is kerst. Met ZFM Met nu. Nu. Depseppie. Dames en heren, mijn naam is Benno Veugen en welkom bij dit kerstprogramma van Peaceful Radio hier op ZFM Zandvoort. We zijn begonnen met de Keys of Christmas, zo, deed, zo, deed, zo heet deze cd. De naam van de artiest, in ieder geval zijn achternaam van Louise, die kan ik niet uitspreken. Die moet je hem even op de uh, lijst van, uh, pro, uh, van de playlist uh, bekijken. Hij staat op programma-info van de website van... Steven Zandvoort. We gaan door met een, een oude bekende Toyter met Land of Enchantment. En het wordt een heel mooi programma. Ik ga lekker zitten en genieten van Peaceful Kerstradio. Zo, bijna gretig. Thank you. Van Mike Rowland Mike Rowland maakte de cd Within the Lights Altijd goed voor passend Bij een mooi kerstprogramma In ieder geval wel hier op wordt Zandvoort We gaan het natuurlijk afsluiten Met Christmas Memories Van Goomer Evan Evans Good evening with friends At the fireside Goed, ik ben straks bij je terug Voor nog een uurtje kerst Peaceful Guest Radio. The Traction. En stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In het Groningse Ter Apel krijgen 33 uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers... ...tot morgenmiddag de tijd om hun tentenkamp af te breken. Als ze om twee uur niet weg zijn, dan grijpt de politie in. Dat heeft de burgemeester gezegd. De Somaliërs bivakkeren sinds tweede kerstdag bij de ingang van het aanmeldcentrum. Ze protesteren tegen hun naderende uitzetting omdat ze in Somalië niet veilig zouden zijn. Alle VN-instellingen hebben vandaag de vlag halfstok gehangen in verband met de uitvaart van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Volgens de VN is zo'n eerbetoon gebruikelijk. Mensenrechtenactivisten vinden dat Kim Jong-il niet herdacht had moeten worden omdat hij zijn volk heeft onderdrukt en uitgehongerd. Amerika heeft Iran gewaarschuwd de straat van Hormuz niet af te sluiten voor olietankers. Door de nauwe doorgang naar de Persische Golf wordt een zesde van alle olie vervoerd. Iran dreigde gisteren met een blokkade als het Westen met oliesancties komt. De Amerikaanse vloot staat klaar om in te grijpen, waarschuwde een woordvoerder van de marine. Een Rotterdammer die in Maastricht een fietser doodreed, heeft in hoge beroep een ruim twee keer zo hoge straf gekregen. Het gerechtshof verhoogde de straf van drie naar zeven jaar cel. De man schepte in 2009 een fietser op de kruising.